Het wegverkeer op de beschadigde Krimbrug is gedeeltelijk hervat, meldt de Russische transportminister. Vooralsnog mogen alleen personenauto's en bussen over de brug van de Krim naar Rusland en alle voertuigen worden geïnspecteerd. De brug raakte zwaar beschadigd door een explosie vannacht, daarbij vielen drie doden. Het treinverkeer op de brug ligt nog altijd stil. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens Rusland is de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. Rusland heeft generaal Sergei Surovikin benoemd tot commandant van de strijdkrachten die in Oekraïne vechten. Hij was eerder onder meer commandant van de Russische militairen in Syrië. De aanstelling van Surovikin komt op een moment dat er in Rusland forse kritiek wordt geleverd op de legertop vanwege de militaire verliezen in Oekraïne. De afgelopen weken heeft Oekraïne snel grondgebied heroverd. Na de aardbeving vannacht in het Groningse dorp Weerdem... zijn tot nu toe 90 schademeldingen binnengekomen... bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. In vijf gevallen gaat het mogelijk om acuut onveilige situaties. De beving had een kracht van 3,1... en is de zwaarste in bijna een jaar in het Groningse gaswinningsgebied. De gemeente Eems-Delta heeft het dorpshuis van Weerdem geopend voor bewoners. Daar is ook iemand van het Instituut Mijnbouwschade aanwezig. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw gaat maandag op bezoek... In in het Groningse dorp. Op het Malieveld in Den Haag hebben zo'n duizend mensen... hun steun betuigd aan de protesten in Iran. Die begonnen na de dood van de 22-jarige Masha Amini. Ze overleed vorige maand nadat ze in Teheran was aangehouden... door de politie omdat haar hoofddoek te los zou zitten. Volgens haar familie werd de vrouw mishandeld. De betogers in Den Haag willen dat Nederland bij de EU en de VN... pleit voor sancties tegen Iran. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, zonnig en een graad of 16. Vannacht koelt het af naar 2 tot 6 graden met lokaal kans op grond, vorst en mist. Morgen is het droog en zonnig en 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 In zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Oh, no. oh, oh. Oh, oh, oh. De winter maakte me moe. Ik was aan warmte toe. De regen en de kaal dreven al mijn gevoelens steeds verder van jou. De zomer geeft me weer licht. De winter doet zijn deuren dicht. Mijn hart gaat open voor jou. Ik verdrijf met mijn warmte voor altijd de kou. Ik ben gelukkig als ik jou zie. De zon gaat schijnen als ik jou zie. Ik voel de warmte in mijn lichaam. Geniet zo als ik jou zie. Ik ben mezelf als ik jou zie, ik voel me lekker als ik jou zie Ik kan niet wachten tot vanavond en ik jou dan weer zie De warme zon, de blauwe zee, ik neem je op de golven mee Hier met jou in de zon, daar waar alles begon Ik deel geluk met iedereen, met alle vrienden om me heen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 Zal ik bij je blijven, en in de lente ben ik nog steeds bij jou. Ik zal voor altijd en eeuwig bij je blijven, en ik vier het leven, het allerliefst met jou. Ik ben gelukkig als ik jou zie, de zon gaat schijnen als ik jou zie. Voel de warmte in mijn lichaam, geniet zo als ik jou zie.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 ik kan niet wachten tot vanavond en ik jou dan weer zie. Zo, so, dat was hij dan. Ik word gelukkig als ik jou zie. Wesley Bronkhorst. En hij had het, uh, ja, ja, over het uh, zonnige, zonnige. Ja, weet ik niet. Hey, uh, allemaal een hele goede middag. Ondergetekende Fred Heij hier bij uh, CFM Entertainment for you. En, uh, ja. Vandaag in de studio Lot van Santen. En daar gaan we uh, zo dadelijk mee praten. En we gaan natuurlijk nog eventjes bellen. Straks nog eventjes, uh, ja, gewoon lekker uh, luisteren en uh, verzoekplaatjes aanvragen. Dat kan ook. De bedrijf van Fred Heij in de tweede uur. En ik zou zeggen, blijf er gewoon bij. Op die 106.9. Een mens maakt soms fouten. Maar zie dat vaak niet. Het leven is hard en gemeen. De dagen gevuld met pijn en verdriet, verloren en eenzaam. ga jij over straat. Niemand die jou dan nog ziet, niemand die weet dat jij nog bestaat. Sorry, het spijt me, vergeet wat er was. Simpel sorry te zeggen. Johan Kettenburg. Dankjewel. En we gaan verder nog één plaatje. En dat doen we met Jan Smit, Leeg om je heen.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 Al valt het eventjes zwaar. Al souhaitez even... Jan Smit en Leeg om je heen. De Entertainment for You, zaterdag gast. En dat is Lot van Santen. Lot, een hele goede middag hier in de studio. Ja, goedemiddag, Hallo. Goeiemiddag. Hé, hey, ver, ja, vertel eens even, wie is Lot, uh, Lot van Santen? Nou, Lot van Santen is een zangeres... die uh, eigenlijk al best wel lang aan de weg timmerde als uh, ja, coverzangeres. Ja. zat vooral in bandjes. Maar een aantal uh, jaar geleden, 2019 besloot ik om lekker zelf mijn eigen kant op te gaan. En uh, ja, mijn eigen muziek te gaan maken... in plaats van verhalen van anderen te zingen. Oké, okay, waren dat bekende bandjes? Of, uh? Nou, niet echt de grote bekende... maar wel gewoon, ja, zeg maar, in, in, ik kom dan uit Naarden. Ja. Uit de buurt, zeg maar, uh, bandjes die alle feesten en partijen deden. Nou, ja. <lacht> ja, je hebt de kleine ook meegenomen. Ja, je lekker hoort hem Die <lacht> heeft er zin in. Ja, hé, hey, maar... Um, ja jouw single natuurlijk want dit is je tweede single ja, officieel hè dit is mijn tweede eigen single inderdaad ja, ja. Want de eerste was dicht bij me klopt ja en, en, en waar gaat dat in principe over is dat op je lijf geschreven of uh... dicht bij me ja zeker wel kijk ik heb dat in de coronatijd ben ik dat gaan maken ja. samen met mijn producer en uh, toen waren wij net samen een jaar bij elkaar Heel veel liefde, nog steeds hoor. Maar ja, gelukkig. Dan ben je in je eerste jaar altijd heel heel erg verliefd. Dat weet je altijd wel. Dus daar gaat dat nummer over: hoe verliefd je bent en dat je graag iemand bij je wil hebben. Ja. En uh, ja, dus het is wel beleid geschreven. Ja. Oké, okay. en, en wat, uh, ja, dat, dat kwam zo ineens spontaan op? Uh, op nou ja. Ik vind zelf, ik, ik wilde uh, dat ik de stap nam om zeg maar, uh, aan mijn eigen muziekcarrière te gaan werken. dacht ik wel van, kijk, er zijn heel veel zangeressen, hele goede zangeressen. Maar die zingen eigenlijk allemaal ja, best wel ballads. Ja. Rustige nummers, mooie nummers. En ik vind, als ik kijk naar, de, naar zeg maar, de, de artiesten die echt op het podium staan en die er een feest van maken, zijn allemaal mannen. Allemaal zangers. Uh, over het algemeen wel ja. Ja, ja, en ik wil daar zelf een beetje verandering in brengen. Als we, als we tien artiesten hebben, zitten er maar twee vrouwen tussen. Dat dus. Ja. Ja. En dan zingen ze altijd het mooie levenslied. En niet een partyknaller waar iedereen vanuit zijn dak gaat? Mm, niet altijd. Nee. <laughs> nee. En dus ik wil daar graag verandering in brengen. Oké. Okay. Ik denk uh, dat we maar even gaan beluisteren. Yes. Ja, als jij hem aankondigt, draai, draai ik hem. En heb je het over dichtbij me, toch? Ja. Word <laughs> okay. ja, nou, ja, ja, ja. ik de verkeerde? Nou, luisteraar, jullie gaan luisteren naar Dichtbij Me. Telkens weer, de passie en de muziek. En ik wil telkens meer zomerson of lekker op het strand. Hou dat gevoel maar vast, we gaan naar buiten. Ja, Ja. Het is... Uh, oh, rustig, oh, rustig, rustig, ja. <laughs> Ze blijft doorgaan. Ja, zeker. Hey, um, ja, ik, ik hoor dus uh, verschillende invloeden in, ja. in dit nummer. Klopt. Uh, is daar bewust voor gekozen? Of? Ja, ik wilde heel graag... Ik hou van een beetje een dansbare muziek. Dus ik vond het fijn om er een goede beat in te hebben. Dat je niet uh, denkt van, uh, weet je wel... Dat je ja, gewoon uh, denkt, ah, lekker dansen. Nou, uh, wat is dit voor Ja, precies. <laughs> En uh, nou, ik was ook wel heel erg fan van de accordeon. Ja. En ik zeg met name nu was. Omdat ik vind dat nu tegenwoordig iedereen een accordeon in zijn nummer verwerkt. Nou, daar heb ik toevallig laatst nog over gehad. <laughs> dat is... Dus nu ben ik daarvan afgestapt. Ja. <laughs> Gelijk heb je. Ja. Ik bedoel, ja, dan val je in het, in het plaatje van... Uh, uh, allemaal hetzelfde. Ja. ja en eentonig wordt het dan. Tenminste, dat vind ik. Ja, vind ik ook. En, uh... Begon me te irriteren. Dat ik denk, ja... Dat moet niet. Nee, nee. Accordeon is in principe een leuk instrument. Zeker. Een mooi instrument. En zeker als je het goed kan bespelen. Ja. En er wordt eigenlijk te veel. Het wordt een beetje. Hoe papa muziek? Ja, nou ja, ik vind dat er te veel misbruik van wordt gemaakt op die manier. Van Zo, we doen een bij erbij en dan is het wat meer gevuld. En dan klinkt het wat lekkerder. Is wel zo, maar. Op een gegeven moment is het ook too much. Ja, ja, ja. Hey, wat wat uh, deze single, de, de, de laatste single. Ja, Leef je leven. Uh, Leef je leven. Uh, hoe is die tot stand gekomen? Nou, ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden heb ik zelf het besluit dus genomen om echt voor mezelf te kiezen. En ook in de muziekwereld, zeg maar. En daar uh, werd ik toen helemaal niet uh, in gesteund. Dus ik voelde me heel erg eenzaam. En ik ben er eigenlijk achter gekomen um, doordat ik juist wel gewoon mijn eigen ding ben blijven doen... en eigenlijk mijn keuzes zelf heb gemaakt... in plaats van alsmaar te luisteren naar mijn omgeving. Dat ik veel meer heb bereikt dan dat ik in eerste instantie dacht. En daar ben ik veel gelukkiger van geworden. Dus ik ging naar de studio met het... Hè, met het, uh, de boodschap eigenlijk van hier wil ik een nummer over maken. Van hoe belangrijk het is dat je je eigen keuzes maakt. En dat je niet naar anderen luistert die je toch alleen maar naar beneden halen. En, ja. ja, dus dat, ja, dat is nou, eigenlijk het, de boodschap. Ja, nou, dat is, in de muziekwereld is dat sowieso. Uh, ja. uh, dat elkaar naar beneden halen. En uh, ja, ik zeg altijd: ik weet niet waarvoor. Maar, nou ja, uh, ik denk uh, toch een soort jaloezie. Ja, maar ja, ja. <laughs> ik zeg altijd waarvoor moet je jaloers zijn. Ja, ja dat ik, zeg bedoel, ik ook je wordt, je wordt geboekt of je wordt niet geboekt. Ja. Klopt. En, en als de mensen de muziek goed vinden, ja, iedereen heeft zijn eigen keuze, zijn ja. eigen stel. Dus, dus ja, waarvoor moet je daarop jaloers zijn? Dus. Ja, maar toch gebeurt het wel. Ja. En dan zijn er toch veel mensen die dingen niet durven te doen omdat ze bang zijn voor de ja, omgeving. Ja. En dat heb ik ook jaren gehad. En nu weet ik dus, het is heel moeilijk om dan daaruit te stappen en wel voor jezelf te gaan. Maar kan je wel vertellen dat je daar veel gelukkiger van gaat worden ja. uiteindelijk? Nou, ja, het, is, het is zo ook, in de artiestenwereld is het voor een vrouw eigenlijk veel lastiger om door te breken als, ja. als bij een man. Mee eens. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon waar. Ja, zeker. <laughs> en en ja, waar dat aan legt, geen idee? Nou, ik denk toch ook de muziekkeuze van heel veel zangeressen. Ja, maar er zijn toch zangeressen bij dat ik denk van ja. Uh, die hebben toch wel goede nummers. Ja, maar die worden uh, maar, minder gedraaid. Maar die worden gewoon minder gedraaid ja. inderdaad. En, en dat is toch jammer. Zeker. Uh, dat is onderscheid. Uh, ja, dat wordt gemaakt gewoon. Ja, dat is waar. Hey, maar uh, laten we de mensen nog eventjes in spanning met uh, deze laatste single? Yes. Eerst gaan we nog even uh, een nummer draaien van uh, Corrie Konings. Hoe leuk. Een drukje lijf tegen dat van mij. En we gaan nog eventjes bellen. Gezellig. Doe mee. <laughs> Je dichtst bij mij voor zijn je live tegen dat van mij. Hé, hey, en Lot? Ja? Wat voor muziek... hou jij eigenlijk zelf van? Oh, ik ben echt heel allround. Ik hou echt... van de oude klassiekers, maar ik hou... ook echt gewoon van... Uh, ja, de oude klassiekers bedoel je daarmee? Willy Elvis. Albert, die, oh, oké. Okay. Ja, echt de jaren... nou, wat is het? 60? Ja? 70? Ja. Ik uh, ben ook... als je mij boekt en uh, je laat mij je gang... gaan, dan doe ik dan ook echt een mix... Qua nummers van echt uh, jaren zeventig tot nu. Oké. Okay, dus, Vind ik echt uh, leuk. Dus dat, uh, Engels, Fire hoorde ik, maar. Ja, Ik hoorde net toevallig toen binnenkwam nummer Fire. Dacht ik, oh ja, die doe ik ook, weet je wel. Ah, ja, ja. Dat soort nummers. En uh, Tina Turner. Uh, nou, noem het op. Nou, ja. nou, mijn collega Rob, die draait in, in principe eigenlijk alles van de jaren tachtig. Oh, leuk. Uh, ja. Soms nog even iets verder terug. De jaren zeventig. Een ja. beetje van de rockbandjes die je destijds had. Ja. En, en ja... Dat is zijn, zijn muziekkeuze. Dus, leuk, uh, ja. Zo heb je allemaal ja. je eigen keuze. Hè? Ik vind het allemaal eigenlijk leuk. Dus ik uh, ben altijd ook thuis met dat ik verschillende soorten opzet. Nooit echt één stijl. Nee, nou ja, dat, maar dat heb ik ook. Ja. Ik, ik, draai, ik, draai, ik draai van andere hazen tot en met uh, Precies, uh, uh, White ja. Snake, uh, Bonjour, of YouTube en noem maar op. Heerlijk. Nee, dat is totaal een andere kant weer, maar goed. Uh, ja. <laughs> ja, maar dat hoort erbij. Ja. Hé, hey, en. Uh, wat kunnen wij eigenlijk nog meer verwachten van, van Lot van Santa? Nou, ik ben dus nu een beetje een kant op aan het gaan. Dat zal je zo meteen ook met mijn nieuwe single horen. Um, ja, ook wel een nieuw geluid. Met een, ja, gemixt met een uh, jaren negentig beat. Ja. En uh, dat vind ik echt heel erg leuk. En ik denk dat ik daar voorlopig ook eventjes uh, in doorga. Ik ben ook bezig met het vervolg op Leef Je Leven. En daar hoor je hem ook in terug. En er wordt gewoon heel leuk op gereageerd. Dus ik ben helemaal blij. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat we hem nog even gaan draaien. Want uh, ja. ja, lijkt me leuk. De, de, de klant uh, aan de andere kant van de telefoon, die, uh, die neemt heeft, niet op. En die heeft nog te druk. Dus oh, yay, oh, we, gaan, we gaan hem weer zo even draaien. Is goed. Okay. says hate Het is jouw gevoel, laat dat nooit overgaan. Voel het telkens weer wie ving je. hart Kom voor die warmte, elke keer en elke dag. Elke dag. Elke dag. Elke dag. Zo, hè, dat was die dan? Yeah. Ja, Lotte Verzanten en leef je leven. Klopt. Hé. Hey. Dan gaan we zo het derde nummer draaien van jou. Ja. Die is er niet. <laughs> nou, dat zijn er genoeg, maar... <laughs> nee, maar ja. nee, maar we gaan zo in ieder geval nog wel een plaatje draaien. P Pikken we er eentje uit die ja. jij uh, leuk vindt om te draaien momenteel, nu. En uh, tot die tijd ga ik uh, even uh, verder met Jean-Paul Chacon. Oké. Okay. Ken die ook? Nee, Oh, oké. Okay. Nog niet, misschien nou. wel hoor, maar ik ben niet zo goed in namen. Pardon. Nou, in ieder geval, uh, hij komt uit uh, Costa Rica. Oh, wauw. Uh, ja, hij, uh, heerlijk. Hij uh, begeeft zich op Nederlands grondgebied. Oh, wat ga! <laughs> dus uh, we gaan. Uh, ja, het is, het is uh, Nederlandstalig en Engelstalig, ik, hij dus. Oh, wat leuk. Ja, toch. We gaan er eentje draaien en die is getiteld uh, Ga. Ga. Zo gelukkig al die jaren Hoe kan ik jou geloven en dit aan mijn hart verklaren Je was de enige waar ik toen al mijn liefde aan gaf Maar dit was niet genoeg, jij stootte mij toen af Telkens bleef ik steeds maar in die waanzin Dat we samen zouden blijven, maar jij sprak alleen maar onzin Ik kan je niet vertrouwen, ik wil dat je nu verdwijnt aan onze liefde komt vandaag zeker een eind. Hoe kon ik het weten dat je mij toch eens bedroog. Nu weet ik dat je steeds tegen me loopt. Streven. Ik ben jou meer dan zat, niemand zet mij meer onder druk Vanaf vandaag kies ik voortaan voor mijn geluk Hoe kon ik het weten dat je mij toch eens bedroog Nu weet ik dat je steeds tegen me loopt Ja, en hij uh, had het over ga. Ja, dat is een uh, ja, heerlijk nummer. Ja, vind ik ook. Ja, het is al een oud nummer ja. van hem. Maar zeg ik, jazz uh, yes, One More Day. Daar is hij eigenlijk meer uh, mee bekend geworden. En ja, ik vind dit ook een slecht nummer. Nou, ik ook niet. Nee. Lekker hoor. <laughs> ja, toch? Hé, hey, maar um, dit soort nummers, uh, uh, dat ga je ook maken? Ja, vind ik ook heel fijn, ja. <coughs> en dat... Uh, uh, op korte duur, of eh, heb je al wat op ja, te gang leggen? Ja, ik ben of? dus bezig al met het vervolg en dat gaat waarschijnlijk eind februari, begin maart uitkomen. Net wanneer de plugger denkt dat het het juiste moment is. Ja. <laughs> want iedereen eh, maakt maar muziek tegenwoordig, het is hartstikke ja. druk. Ja, ik, eh, ik ga ervan uit dat eh, Dennis weet wat hij doet. Juist. Uh, nee, dat komt helemaal goed. Daar heb ik <laughs> alle vertrouwen in. Want, ja. Uh, uh, uh, uh, ja. Dat Dennis, is ook zo. Dennis draait al een tijdje mee en die weet precies hoe het, weet het Ja, Die weet het. Maar die had ook nu al verwacht dat het wel rustiger zou zijn. Mm. Maar ze blijven allemaal doorgaan. Ja, ja, ja. Maar ja, ik weet niet wat het is. Misschien uh, zijn ze bang dat uh, de boel weer op slot gaat. Ja, zoiets niet. denk ik ook een beetje. Ja. <laughs> dat, uh, dat idee heb ik in ieder geval. Ja. Hé, hey, en ja, hoe zie jij de toekomst? Nou, de toekomst zie ik dat ik lekker uh, zo doorga. Lekker nummers maken en uh, veel optreden. Want dat is uiteindelijk wat ik het leukste vind om te doen. Ja. En uh, dan, daar geniet ik gewoon van. En kijk gewoon naar alles wat er op mijn pad komt. En uh, dat pak ik met beide handen aan. Dus, dus, uh, dus ook... Uh, uh, Volgend jaar, nou ja, hoi. Of nou, dat zou wel... Ja, ik zou uh, liegen als ik zeg, dat wil ik niet. Maar nee. dat is wel erg een stap, uh, een groot stap, denk ik. En dan is een stapje terug, psychotome. Ja. Echt. Nou, het spant ja, ja. span in bussen vind ik ook goed, hoor. Ja. Nee. Dus. ja maar goed, uh, ja... Nee, gewoon lekker doorgaan en uh, genieten. Vooral dat vind ik heel belangrijk. En mijn eigen leven volgen, mijn eigen ding doen. Nou, ja, ja, dat is uh, vooral het belangrijkste: je eigen ding doen, uh, waar je het uh, prettigst bij voelt. Ja. En, uh, ja, we gaan het allemaal meemaken, hopelijk. Yes. Ja, zeker. We gaan nog een nummer draaien van, uh, even kijken. Ramon Beens. Hè, en jij bent alles. En dan gaan wij nog eventjes bellen met, eh, uh, ja, ja, John Hensen. Uh, gaan we nog proberen in ieder geval. Of die opnemen is het tweede, maar. Oh.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 Jij bent alles, van Ramon Weensen, hier bij ZFM Entertainment, voor u tot de klokjes van 7 uur op die 106.9 DAB Plus 6A. En aan de telefoon hebben we de man met drie haren op zijn borst. Ja, nog steeds. Een hele goede middag. <laughs> John, <laughs> goedemiddag. <Ja>. goeiemiddag. <laughs> Hoe is het? Ja, goed. Dus uh, drie haren zitten de nacht. Ze worden een beetje grijs, maar van de rest gaan alles goed. <laughs> ja, heerlijk, hè? Ja. ja. Uh, dat, uh, dat is een nummer dat, uh, dat altijd blijft, hè? Ik heb drie, ja, jaar, om, drie jaar op mijn ja, borst, ik ben een beer. Ja, en die uh, van, van boven op de berg, dat is. Ja, ook. Ja, ook. En ja. uh, naar Paloo? Ja. ja. Glas omhoog. De moeder, of, hoe heet de moeder van Jochem Meijer? Dat was ook zo'n ja, ding. Ja, ja. <laughs> ja, nee, dat was ook uh, ja, allemaal mooi. Mooie, ja. mooie liedjes allemaal. Lekker, uh, lekkere feestbeesten. Ja, doet mooi in de zaal allemaal en ja. tentjes, dus uh, ja, lekker. Ja, en nou heb je weer een nieuwe nummer daar we hebben we weer wat anders en ja, uh, ja samen opgenomen met uh, Blaaskapel, oftewel Toetkapel, het is Groen uit, uh, uit ja en uh, ja, als je die jongens ook ziet spelen, één, één minuut en alles uh, staat op zijn kop. Uh, ja, dat is wel mooi en uh, ja, die keer ja, met die Blaaskapel, dus we wouden een beetje modern en oude wedstrijd door elkaar doen ja. en, en dat is leuk gelukt. Ja, want ik, ik, ik vond de titel vond ik wel leuk. La la la, uh, etc. Ja, ja ik, ik had eerst la la la, maar etc et had ik hier nog niet. En ik lag bij de tandarts. Ja. En, en ik haalde de uh, oortjes in. Ja. En ik, de tandarts liep even weg. Ik dacht, even kijken op mijn beeldje wat er nou aankomt. Ja. En toen stond er in één keer de titel, Shutem etcetera. etc. Oh. ik dacht, hé, hey, daar word je ik hebben. Ja. Dus la la la, etc. Het dus, gaat gewoon door, dus, dus, dus, dus, dus, het is allemaal ontstaan uh, op, de, op de pijnbank van, bij, de, bij de tandarts. Ja, ja. Dus uh, ja, zo, zo kan het soms. Die denk ik nog nooit meer gemaakt zo. Maar ja, je kunt zien, ja, alles kan. Ja, ja, ja. De meesten die, die, die, die komen op en die, die juist op kleine kamertje zitten, maar... Ja. Ja, ja, <laughs> ja die heb je ook. Ja. ja. Daarom is de, de, de platen van Henk gaat ook veel met vol gas en zo weer Ah ja, ja. ja. Hé, hey, maar, uh, ja, maar wat, uh, wat uh, kunnen wij nog meer verwachten? En, uh, heb je al wat nieuws? Uh, of, of wacht je eerst nog in deze wat dat uh, gaat doen? Ja, we wachten gewoon, gewoon even af. Wat, wat mensen zeggen tegen mij: John, die hebben een uh, oorworm te pakken voor een carnaval. Ja. Daar was in feite helemaal nog niet voor bedoeld. Maar ja, het is ook alweer zo in november. Ja. Dus wat dat betreft, het kan allemaal doorlopen. Ja. En uh, maar ja, ik ben wel uh, aan aan het schrijven voor uh, ja mocht hij niet door willen gaan of wat nog, dan komen we denk ik wel mee met een carnavalsding-achtig uh, mooi ding. Ja. Dus, uh, dus Je gaat wel wat uh, wat maken nog voor, uh, voor het carnaval in ieder geval. Ja, dat, dat probeer ik wel. En, ja. Uh, maar ja, als dit uh, in één keer door, doorgaat, ja, dan, dan schuift het andere iets op, dan wordt het na de carnaval. Ja, <laughs> ja de, zijn ze al druk bezig met, met de carnaval, uh, optocht, uh, wagens en dergelijke? Of, uh? ja, dit is, uh, ja, hier is het uh, ja, onderzaal, laat ik zo zeggen. Ja. En, uh, en Hengelo en Enskede, ja, die, die zijn allemaal uh, denk ik alweer bezig. Ja. Uh, en ja nou, en de optredens die komen ook alweer langzaam binnen voor de carnaval. Dus dat is alleen maar goed. Ja, ja. Nou ja, hopelijk uh, gaat het allemaal goed en, uh, en, en, en, en mogen we het allemaal uh, ja, van we niet eigenlijk. Ja, dat, uh, dat hoop ik wel ja. Dat het allemaal gewoon eens een keer gewoon ouders oh, weer lekker door kan gaan. Zo is het. Maar... Je merkt, je merkt het ook al aan de mensen in de zaal, in de tent... ...van ze hebben allemaal zin aan het feestje en noem maar op. Want ja. Ja, het, heeft, het heeft te lang stilgestaan. Ja. ja, inderdaad. Uh, naar mij weten twee jaar, denk ik. Ja. Plus middels, ja. Ja, dikke twee jaar. Ja. En uh, Ja, dat was een rampjaar. Maar ja, dat had iedereen. Dus uh, niet ja. klagen. Nee. Maar het was, uh, ja, het was wel heel wat anders. Nooit meegemaakt. Nee, uh, Ja, <lacht> het probleem hadden wij met de radio ook natuurlijk... Dus, ja. ja, er kwam weinig, uh, weinig los en uh, ja, ook hier moesten we de programma's aanpassen en dergelijke, dus uh, ja. Dus, dus daar zelfs nog weer, ja. Ja, dus dan moeten we, dan moeten we zogezegd tussen ieder programma moesten we een uur tussen zitten. Ja, en, oh. dus, uh, ja dat is heel uh, wat anders. Ja, dus dan moet, je, ja, dan moet je alles op gaan schuiven en uh, ja. Wordt het er niet beter op? Nee, nee, nee. En ook niet gezellig. Nee, nee gezellig helemaal niet, nee. nee, nee. Want dan uh, krijg je meer van... Uh, hè, je moet nu uh, dit en je moet nu dat. Ja. ja en, en ja, eigenlijk... Uh, je wordt al geleefd, maar dan word je nog meer geleefd. Ja, ja. Ja, ja we hebben ook nog een kleine dj erbij. Je <lacht> het, ja, nou niet in een goede weer geleerd hè? Ja, ja, ja. Dus uh, kan geen kwaad. Nee, nee, we hebben hier uh, op visite Lot van te zitten, dus... Ah, nou. En die, die hebben ja, de kleine meegenomen, dus. <laughs> ja, nou. Doe ze de groeten en laat die kleine mooi even spelen. Ja, toch? Met microfoon, dan krijg je krijg een mooie combinatie allemaal. <laughs> <laughs> hey, misschien weer een idee voor je nieuwste ding, hoor. Ja, ach, ideeën, uh, ja, hoe moet ik zeggen... We zitten soms te, te vol uh, met ideeën, maar ja. ja. Nou ja, we hebben natuurlijk, uh, uh, tenminste, ik ken één, één nummer met, uh, met uh, dat soort geluiden. Dat dus de Trabbelzakboekie, geloof ja. ik. Ja, ja. En uh, voor de rest is er eigenlijk nooit meer wat van gemaakt. Uh. Nee, nee, nee, nee. Dus, uh, de Trabbelzakboekie, dus, ja. Dus, dus wie weet, John. Ja. <lacht> de wereld is klein. Ja, toch? Ja. Hey, maar uh, waar kunnen mensen jou volgen, John? Ja, nou, als iedereen heeft denk ik wel een toetsenbord, druk maar op Enter en je bent er, zeg ik ja. alweer. <laughs> ja, inderdaad. Ja, johnenter.nl en dan uh, daar kom je er wel. Ah, oké. Okay. Hé, hey John, we gaan hem lekker draaien. Dus als jij hem aankondigt, dan ga ik hem uh, voor jou draaien. Uh, ja, bedankt weer voor de promotie en uh, jouw luisteraars Hier ben ik dan samen met de Toetkapel, het is groen John Enter, la la la. Et cetera. Hey Sjoen, dankjewel. Ja, bedankt en uh, succes daar nog. hè. Hey, dankjewel, hey. Goed weekend. Hoi. Hoi La la la Geloof ik niet. Nee. <laughs> Entertainment for you in het hoofd, in het hart. John Enter was dit en uh, ja, la la la etcetera. Ja, je moet er maar op komen. Ja, echt, wel leuk. <laughs> ja en dat nog in de in de, in de pijnstoel van de, van de tandarts. Hè? <laughs> ja. Ja, ja. Hey en um, nou ja, we hebben het al over de muziekkeuze van jou gehad en dat is uh, uh, vrij breed. Ja. Um, zelf hou je de, uh, van de jaren negentig. Ja, vind ik echt lekker. Daar ben ik ook mee opgegroeid. Dat je denkt dat we dat allemaal wel hebben. Ja. Met de tijd waar je op bent gegroeid. Dat blijf je, je de rest van je leven gewoon leuk vinden. Ja, dus jij bent met de samples opgegroeid. Ja. Ik heb er toch eentje genomen uit, uh, uit de jaren zeventig. Ja. Uh, van Elvis Presley. Oh, helemaal leuk. Ja, en dat is uh, getiteld Separate Ways. Okay uh, die kennen we allemaal als het ja. goed is. I see a change That's coming to our lives It's not the same As it used to be And it's not too late To realize our mistake We're just not right For each other Love has slipped away Left us only friends We almost seem like strangers All that's left between us Are the memories we share Of times we thought we cared for each other There's nothing left to do separate ways, and pick up all the pieces left behind us, and maybe someday, somewhere along the way, another love. Why her mom and dad are not together The tears that she will cry when I have to say goodbye Will tear at my heart forever There's nothing left to do but go our separate ways And pick up all the pieces left behind ja, prachtig nummer, Simple is Elvis Presley. Ja, zo is het. Hij is ja. er ook mee eens, ja. Ja. Hé, <laughs> hey, ik heb uh, natuurlijk uh, Paul, uh, Paul Chacon, uh, had ik natuurlijk uh, nog staan. Uh, de, de Engelstalige, ik, ik, ik heb hem uh, eventjes uh, eruit geknikken, zie ik. Oh. <laughs> en uh, ja, die zou ik nog voor uh, je gaan draaien om te... Ja of dat je hem herkende en ik heb hem weer. Eh, gelukkig. <laughs> hey, um, nou ja, wat, wat uh, uh, we weten al eigenlijk wat, uh, welke richting dat je op wil. Ja. Uh, lekker partymuziek. Ja. Waar mensen vrolijk van worden. Ja. Heb jij ook een uh, site? Niet meer. Ik, ben, uh, ik had het wel. Maar weet je, ik merkte dat ik heel weinig bezoekers had en alles. En ik denk al dat gedoe om het steeds te uploaden. Terwijl je ook heel veel op social media uh, al doet. Ja, maar uploaden hoef je eigenlijk alleen maar... Ja, maar weet je, je doet eigenlijk... Ik vind zelf, als ik persoonlijk ben... Uh, Facebook en Instagram en zo, dat is eigenlijk ja, ook je website. Het nou ja. ja. wordt allemaal zo hetzelfde, vind ik. En ik dacht, nou, weet je... Ik krijg via de website weinig aanvragen... maar via social media alleen maar... Ja. Dus toen dacht ik, nou, ik haal hem weg. Ja, en, of, uh, of, of heb je het misschien te moeilijk gemaakt? Misschien wel. ook, dat <laughs> weet ik niet. Ja, dat zou kunnen hoor, ik ben er niet zo in thuis. Maar uh, ja, als je gewoon inderdaad... Wat, uh, hoe je het ook al zei, John? Van, uh, als je gewoon met naam op uh, Google intoetsen vol, ja. kom je vanzelf op druk alles op waar je wel kan vinden. Druk op enter en je bent er, die ja. houden we erin. Ja, inderdaad. <laughs> hey, maar um, ja, we gaan er gewoon even draaien. We hebben nog uh, een aantal minuten. Um, in tussentijd gaan we al schijt van je nemen. Ja. Toch? Ja, nou ja. super bedankt. <laughs> ja. We komen zo bij je terug. Ja. Only you. The one that could break my heart. Only you. A treasure right from. We ja, gaan afscheid van je nemen. Ik zou zeggen, Lot, bedankt voor je komst hier naartoe. Uh, met de kleine en, en je man, je partner. Ja. En uh, ja, we blijven je volgen. We blijven je volgen en uh, hopelijk uh, ja, komt er snel weer iets leuks op je pad. Zeker weten. En uh, zien we je graag hier weer terug. Ja, helemaal leuk. Hartstikke bedankt voor het gezellige interview. Ja, graag gedaan. En, ja. Uh, nou ja, ik zou zeggen met z'n allen. We gaan lekker door, toch? Tot snel. Tot snel. <laughs> hey, dankjewel en yeah. uh, fijne terugreis naar huis. Dankjewel. Oké, okay. groetjes, Doei, Doei. Doei. Doei.